Vraag het prospectus nu aan op jaashipinvestments.nl yeah Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond, ze zeggen dat het maar een oefenwedstrijd is, maar het blijft natuurlijk een speciaal duel. Duitsland-Nederland morgenavond in Hamburg op heilige grond. Van Basten, wordt dit de bezet? Ja! Ja, Marco van Basten! 2-1, nee, nee. vlak voor tijd! Marco van Basten! Oh! Het Volksparkstadion is van oranje! En de Olympische droom van de Nederlandse volleybalvrouwen spatte gisteren uiteen. Maar niet veel later dook er toch nog een laatste strohalm op. Ik baalde ontzettend eh, ontzettend teleurgesteld. En ook gewoon kwaad. En dan hoor je ineens in de kleedkamer dat het alsnog kan. Denk ik denk van ja, oké. Okay. Nou, daar praten we straks over verder met Joop Albeda. Jong Oranje, en dan hebben we het weer over voetbal, Had het tot vanavond drie keer gespeeld in de kwalificatie voor het Jeugd-EK, en ook gewoon drie keer gewonnen. Maar tegen de jonge Schotten werd het een 2-1 nederlaag voor het team van Corpot. Het is een bittere pil, Korpot? Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, ik ben er nog van onder de indruk, eerlijk gezegd, van deze nederlaag. Verder een reportage over de Bep van Klaveren Memorial boksen dus. Willy Overtoom vertelt over zijn keuze voor Cameroen. En we kijken vooruit naar de playoffs van morgen, met als inzet vier EK-tickets. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur in langs de lijn. Het is nog maar de vraag of Wesley Snijder... morgen met het Nederlands elftal kan spelen tegen Duitsland. De middenvelder van Inter raakte vanavond geblesseerd op de training. En bondscoach Bert van Marwijk vertelt wat er met Snijder gebeurde. Hij kreeg een tik op zijn kuit. En, uh, ja, het zag er dat niet goed uit. We moet er gewoon even afwachten. Ik bedoel, ben, ben vanaf het veld hierheen gekomen... En, uh, ik kan er eigenlijk geen, geen, geen zinnig woord over zeggen. Ik hoop dat, dat hij zich herstelt en dat hij morgen gewoon kan spelen. Maar het kan ook zomaar zijn dat het niet zo is. Het zal toeval zijn dat Sneijder bijna twee jaar geleden, 13 november 2009... ook geblesseerd raakte in de aanloop naar een Interland. En toen was het tegen Italië. Van Marwijk weet dat nog. Ik kan me herinneren dat we aan het trainen waren. En, en, en de voorbereiding op die wedstrijd in Italië, dat hij ook uitviel. Ja. Toen heeft hij niet gespeeld. Ik wil niet dat de zaken vooruit lopen, dus ik, ik... ik moet even afwachten. Als Sneijder niet kan spelen, dan komt het voor Marwijk natuurlijk zeer slecht uit. Hij hoopt dan ook dat de schade van die laatste training meevalt. Deze jongens die trainen met zoveel uh, inzet eigenlijk en plezier. Dat, dat, dat je... Maar goed, er kan natuurlijk overal wat gebeuren. en uh, Dat denk je wel aan bij zo'n afsluitende training. Want we missen natuurlijk nogal wat spelers. Dat, dat moeten we er eigenlijk niet bij hebben nog, nee. De bondscoach houdt er een vervelend gevoel aan over. Omdat er natuurlijk wel wat prestige op het spel staat. Ja, het is altijd vervelend. Uh, ik heb al zo vaak gezegd: ik wou dat ik eens weer een keer over de hele groep kon beschikken. En uh, we spelen natuurlijk niet tegen de eerste, de beste tegenstanders. Daar heb je wel gelijk in. Nou, dan nog even iets heel anders. Van Marwijk is even terug in het land waar hij ooit werkte. Als coach van Borussia Dortmund. Nou, ik vind het wel leuk om terug te zijn. Uh, maar ik zie het wel als een, gewoon een echte uh, goede wedstrijd. En dus zo bereiden we ons ook al voor. Uh, ik heb daar niet zoveel speciale gevoelens bij, maar ik bedoel, iedereen weet, het dus is een Duitsland-Nederland en dat, dat, dat blijft aan, aan de ene kant altijd speciaal. Bas Tegeler, die was voor ons bij de training van Oranje. Bas, goedenavond. Hallo, ja, De bondscoach heeft er duidelijk zin in. Uh, de Duitse toeschouwers krijgen morgen trouwens in elk geval niet het sterkste Oranje te zien, hè? Nee, nou ja, je hoorde het over Snijder. dat is echt maar, maar de vraag of die, uh, of die spelen kan. Dan zullen ze toch geen mee willen nemen en hij zelf ook niet. Maar nou, ja, het medelselftal heeft natuurlijk ook niet de beschikking over Robben, want die is geblesseerd. Afvallai is geblesseerd, Van de vaart en van Persie zijn naar huis gegaan, dus met name Forie. Juist dat deel van Oranje dat zo goed, zo creatief en zo leuk is. Ja, als Snijder ook wel wegvalt, dan heb je echt niemand meer. Nee, wat heeft Van Marwijk er dan eigenlijk nog aan? Als je kijkt gewoon in de richting van dat EK komende juni... Ja, nou goed, dan zul je het maar moeten zeggen dat je het ook aardig vindt om eens een keer wat andere mensen te bekijken. Maar dan zal hij er echt dood en doodziek van zijn, de bondcoach. Want die wil gewoon toch goed voor de dag komen, juist in zo'n wedstrijd vol prestige tegen de Duitsers. En als je straks een, een voorhoede in het veld moet zetten met uh, Huntelaar, Babel, Kuit en Wijnaldum, ja, dan ziet dat er toch allemaal net even wat anders uit. Ja. Heb jij uh, kunnen zien wat er met Snijder gebeurde? Want die tik op die Kuit... Ja, maar dat is heel onschuldig. Hij heeft gewoon een bal en van de wiel. Daar zit hij mee in een duel en die wil eigenlijk gewoon die bal van zijn voeten tikken. En die raakt hem heel ongelukkig tegen zijn kuit. Dat is echt knullig, kan het niet. En uh, toen liet hij van het veld af. En het, het gekke is eigenlijk dat je ook merkt dat ook toen op het veld een beetje stil werd ineens. Alsof mm. men ook door had van, oeh wacht, dit is even grof gezegd, onze laatste overgebleven grote ster. Uh, dus als die ook nog uh, wegvalt, dan worden het wel echt magertjes. Ja, wat voor indruk maakte Snijder zelf trouwens toen hij van het veld afliep? ja, een beetje zoals snijden dat altijd, een beetje, ja, ik denk altijd een beetje quasi gespeeld pozig, hmm, een beetje, beetje ongelijk, en een beetje theater maken, want dat hoort er nou wel een beetje bij. Um, ja, maar te, kijk, het is wat van Marwa zegt, Ik zeg. je kan er gewoon echt niet zo ongelooflijk veel van zeggen, want hmm. voor hetzelfde geld vallen allemaal mee. Dat zijn echt van die blessuurtjes, Dan moet je gewoon even morgen afwachten om de reactie te bekijken. En tot die tijd, ja, zeg het maar. Ja, we hebben het er vorige week ook over gehad. Hij is natuurlijk de grote ster van Oranje. Als hij niet kan spelen, um, ja, wat is het alternatief voor Snijder? Ja, Wijnaldum denk ik. Dat is de enige die ook bij zijn club regelmatig op zeg maar, de nummer 10-positie speelt. En voor de rest heb je daar niet zoveel mensen voor. Ja, Luc de Jong doet het gekke nog bij Trent in de rug van Janko. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat gaat doen. Um, dus veel meer opties heb je eigenlijk niet. Want ja, alles wat je... Normaal gesproken het in het Nederlandse elftal. en wat zo goed is. en wat daar zou kunnen spelen. Dat is het dus allemaal niet. Dat geldt voor afval, geldt voor Van de Vaart, van persinaal, nou, die namen die ik al noemde. Dus ja, dan wordt, de spoeling wordt dan echt dun. Nog even over de locatie. Uh, we hoorden helemaal in het begin van de uitzending. even te Napel. het Volksparkstadion is van Oranje. Nou, zo heet het tegenwoordig niet meer. Uh, ze spelen op heilige grond. Zie je daar nog wat, wat van terug in dat, dat stadion? Nee, niks. Want het hele stadion is niet vernieuwd. Het, uh, het Volkspakstadion was echt een, een, zeg maar een oud Stadion, er staat nu een gloednieuw stadion. Het staat wel op dezelfde plek. Het enige verschil is dat het veld is een kwartslag gedraaid Dat heb ik me laten uitleggen door Joris Martijse nou. Als er eentje is die dat weet, weet je altijd. Ja. Precies. Uh, dus het is wel dezelfde plek: Veld een kwartslag gedraaid, maar het stadion is totaal anders. Volksparkstadion echt een mooi karakteristiek oud stadion, maar nu staat er gewoon een grote nieuwe arena. Uh, wel, een mooi imposant stadion. Zou zeker even de plaatjes op internet opzoeken, want het ziet er echt, uh, echt mooi uit. Maar heeft niets meer de sfeer van toen. Nou, we gaan het zien. Hè? Of dat stadion, dat nieuwe stadion, of dat morgen ook helemaal van oranje is. Bas Tegeler, dank je wel.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 I see the less I know, the more I like to live. Tot Chili Peppers, de opening muzikaal gezien dan tenminste van deze uitzending. Snow heette het nummer. Het was Jantje Held, Jantje Lacht voor de Nederlandse volleybalsters. Na de nederlaag tegen Kroatië in het pre-Olympische kwalificatietoernooi leek de Olympische droom helemaal uit elkaar gespat te zijn. Totdat er in de kleedkamer uiteindelijk goed nieuws kwam. Er was teleurstelling en blijdschap in het Kroatische Porec. Het is niet gelukt. Nee, aan het eind kwamen we net tekort, helaas. Ja. Is dat het? Dat is het. Dat is het, meer kun je er niet van maken. Ik hoor geen teleurstelling. Die is er wel hoor. Maar ja, ik kan hier wel gaan lopen janken, maar daar helpt er niks aan. Verloren is verloren. Ik baalde ontzettend eh, ontzettend teleurgesteld. Eh, en ook gewoon kwaad. En dan hoor je ineens in de kleedkamer dat het alsnog kan. Of dat het in principe doorgaat omdat Italië zich toch gaat plaatsen. Ja, denk Ik denk van ja, oké. Okay. Ja, dat wisten wij niet van tevoren. Maar goed ook. En uh, ja, Italië moet van Kenia winnen, wat ik hoorde. Dus tranen weggeveegd, nieuwe weggevecht. kansen? Ja, tranen weggeveegd, nieuwe kansen en uh, op naar Turkije. Dat waren de reacties van de Oranje-speelsters... verzameld door Ayot Kloosterboer. Uh, het is een beetje de wonderlijke wereld van het volleyballen. Er kan altijd nog een achterdeurtje open of dicht gaan. Een man die daar alles van weet is Joop Albeda... de gouden coach van de volleybalmannen in 1996. Hij was ook technisch directeur van de Volleybalbond. Joop, goedenavond. goedenavond. Hoe kijk jij nou naar die hele gang van zaken? Ja, er is weer een... Um... Ja, een voorbeeld van um, amateurisme in een professionele uh, omgeving. Uh, niet duidelijk blijkbaar gecommuniceerd wat nou de regels zijn. Uh, informeel wel bekend dat de beste nummer twee nog een kans krijgt... onder voorwaarden dat ergens anders weer een, een Europees land zich kwalificeert. Um, onduidelijkheid. Uh, toch zou het IOC gewoon de, de hele kwalificatiestructuur van tevoren moeten... goedkeuren, inclusief de reglementen, zodat iedereen die deelneemt aan een Olympisch proces aan de voorkant weet waar je aan moet voldoen... om er uiteindelijk te komen. De geschiedenis leert dat uh, die hele grote bonden vaak ook nog wel behoefte hebben... om als het ware toch ergens wat te kunnen spelen met de spelregels. Uiteindelijk op Olympische Spelen wil je gewoon de wereld Commerciële laten belang zien. Ook. Nou, vaak zijn het ook wel afwegingen van... Uh, zijn alle continenten wel goed verdeeld. Dus komt Europa niet in de sterkste sport... bij wijze van spreken met acht landen op de Olympische Spelen. Nee, we willen maar vijf Europese landen hebben. Eén uit Afrika, ja. twee of drie uit Azië... en al rest uit Noord- en Zuid-Amerika. En die verdeling wordt af en toe wel eens wat mistig gestuurd. Ja, uh, wist jij trouwens, uh, want jij bent toch nog een insider... in dat volleybalwereldje, iets van die ontsnappingsroute... dat die er zou zijn? Nee, die is officieel niet gecommuniceerd. Uh, wat het enige waar je nu ook moet zeggen... waarschijnlijk is het informeel bekend... Wacht in ieder geval één tot Italië doet wat het zou moeten doen, namelijk een Europees land wat zich in, op het in Japan kan kwalificeren bij de top drie in de World Cup en daardoor naar de Olympische Spelen. Als mag. zij winnen van Kenia, dan is het gewoon zeker: Kenia heeft nog geen punt gehaald in nee, die dat, World Cup. Dat dus is, dat is gewoon een, eigenlijk gewoon een walkover. Um, net zoals, uh, en, dan, en daarna krijg je een kwalificatietoernooi wat eigenlijk een. Europees kampioenschap is. Dus de toplanden van Europa spelen dan in mei in Turkije nog een toernooi. En de winnaar daarvan. leest de Europees kampioen van mei, min Italië. Die gaat alsnog naar de Olympische Spelen. Juist. Nou, dan lijkt dat in ieder geval een beetje duidelijk. Um, nou is er weer een persbericht verstuurd... vandaag door de Volleybalbond... waarin duidelijk staat van... nee, er is nu een mondelinge toezegging... het moet eerst nog schriftelijk worden bevestigd. Uh, dat is niet de FIVB, de Wereldbond... Dus is, nee, maar het het de CEV. is de ja. Europese bond. Dat is verstandig van de, van de Nevobo... omdat gebleken is dat dit soort berichten vaak wel wat rondgaan in de wandelgangen, niet formeel bevestigd zijn. Soms komt dat omdat commissies simpelweg hun werk niet van tevoren doen, maar tijdens of na. Um, het meest flagrante voorbeeld hiervan hebben we in 1999 meegemaakt... dat Spanje plotseling in een wildcard kreeg om naar de World Cup te gaan, wat, waar Italië nu speelt. Op basis van het feit dat daar één speler was die volgens de voorzitter van de Internationale volleyballbond, aantrekkelijk zou zijn voor het Japanse volk. Dat en dus was die meneer Acosta, he, die, voor, die die, die, die Acosta, baas. Ja. Ja. En die vond Pasqual interessant en dus gaat Spanje naar de World Cup. In dit geval, dit jaar, bij de vrouwen, gaat Italië... die niet in de Europese finale heeft gestaan... plots als wildcardhouder naar de World Cup en wordt daardoor daar nu ook nog eens een keer winnaar van de World Cup. Dat is dus een bijzonder opmerkelijke score... voor iemand die gewoon gefaald heeft op een continentaal kampioenschap. Ja, een mistig wereldje dus. Um, eerst even naar de bondscoach. Uh, de interim bondscoach, moet ik zeggen, Bert Goedkoop. Die heeft zijn speelsers voor de finale niet verteld... dat er nog een achterdeur is. Uh, vandaag sprak Aijold Kloosterboer daarover met Goedkoop. Even terugkomen op gisteren. Uh, de, je had dus nog wat achter de hand gehouden. Nou, niet zozeer achter de hand gehouden. Uh, dat dat eigenlijk gewoon publiek bekend moeten zijn, alleen uh, vanuit de bond zijn we, hebben dat verzuimd om bekend te maken. Dat kwam mij goed uit, omdat ik gewoon wilde dat het team een echte finale speelde. Ja, het die team wouden... wist van niks? Het team was van niks, dat moet het ook niet weten. Die moeten gewoon een wedstrijd gaan spelen en een wedstrijd gaan winnen. Dat is ook een leerproces. En eerlijk gezegd, tijdens de wedstrijd was het ook uit mijn hoofd. Ik was alleen maar bezig te proberen die wedstrijd te winnen. En vlak na afloop heb ik het ook niet bekend gemaakt. Pas was in de kleedkamer en daarna ben ik bij jullie bij de camera gekomen. En hoe hebben ze gereageerd achteraf? Nou, die waren nog puur met die wedstrijd bezig met die teleurstelling. En niet opgelucht zo van, we hebben ons toch geplaatst. Dus zeker niet, we waren gewoon te bezig met van hoe kunnen we deze wedstrijd eigenlijk verliezen. En eh, vandaag is wel, laten we zeggen, wat opluchting zo van, oké, okay, we hebben toch nog een kans. Is er niet gereageerd van, uh, ja, potverdorie. Uh, had dat eerder gezegd? Nee, door niemand. En dat vinden ze ook heel begrijpelijk omdat ze gewoon uh, volledig gefocust moeten zijn op wat ze gisteren te doen hadden. En dat was van Kroatië winnen, wat niet gelukte. Joop Albeda, konijn uit de Hoge Hoed. Bert Goedkoop wisselt dus van, vertelde het niet aan zijn speelsters. Hij dacht, ze moeten maar gewoon denken, we moeten die finale spelen en we moeten winnen. Vind jij dat verstandig? Nou, natuurlijk is het, uh, ik ken Bert goed. Uh, en ik weet dat hij ook zo denkt. Uh, dat, dat het algemeen in het publiek bekend zou moeten zijn, dat, dat lijkt mij een beetje... Dat ja. uh, het zo mistig is. Als ja. het nu de CFV nog zegt: nou, wacht eerst maar eens tot wij een officieel bulletin daarover uitgeven. Um, dus dat zo algemeen bekend is het niet, omdat je het niet zeker weet. Dus het achter de hand houden van, soms van informatie is soms een strategie van een coach. En dat is zijn goed recht om dat te doen. En dat begrijp ik heel goed. Maar is het Daarnaast... ook verstandig met een, laten we het rustig ja, zeggen... een mentaal misschien wat labiele ploeg? Want dat hebben ze natuurlijk toch wel bewezen. Dat ze af en toe met die druk wat moeilijk kunnen omgaan. Op het moment dat zij het idee zouden hebben gehad... ja, stel dat we verliezen, dan komen we er misschien nog. Dan nou, spelen ben, ze misschien ben... veel onbevangener. Ja, nee, maar dat zijn theorieën van als dit, dan dat. En met name als de uitslag bekend is om een andere theorie aan te gaan hangen. Dit team was gewoon gehouden om te winnen van Kroatië. Punt. Dit team dient om te kunnen gaan met de druk. Die staan nu al vier tot acht jaar zitten, staan ze met elkaar te trainen. Dit team heeft ook bewezen dat dat goed genoeg kan zijn om een ploeg als Kroatië te verslaan. Daar ligt het probleem. Op de vooravond van deze wedstrijd was het enthousiasme en het zelfvertrouwen van deze groep zo groot. dat uh, Kroatië als varkentje wel gewassen zou worden. Ze speelden ook heel goed op het toernooi. Tot aan, goed, tot aan ja. de finale. En daarna komt er, na set 1, die gewoon eigenlijk volgens het plan loopt, komt er. Iets binnen als uh, paar ballen die valt, uh, fout vallen, uh, kijken naar elkaar, elkaar ook misschien wel overdreven willen helpen om uit, uit een doemscenario weg te komen, en vervolgens valt het doemscenario eroverheen. Ik denk niet dat als je hun de veiligheid en de schijnveiligheid van het maakt niet uit hoe je vandaag speelt, als je maar twee sets wint, dan gaan we alsnog naar het laatste toernooi. Ik denk dat je daar geen enkele sportman een, een genoegen mee doet. En ik vind het in de opvoeding van topsporters al helemaal een verkeerd signaal. Kortom, die keuze van goedkoop, daar sta jij in ieder geval achter. Uh, nog even, hè, dat hele kwalificatietraject, mm. het gedonder rond zo'n kwalificatie... en dan met name de rol van, uh, ja, van, van, de, van, de, bonden, van de internationale bonden. Je hebt dat ooit eens een keer meegemaakt met kwalificatietoernooi... in de richting van de Spelen, het traject in de richting van de Spelen. Toen kreeg Oranje geen wildcard. Toen nee. werd, werd er gekozen voor een land als... Spanje, Porte... Spanje kreeg... Puerto Rico Spanje? toch ook? Nee, Spanje kreeg de wildcard, wat ik net over vertelde, over Pasqual... omdat die zo interessant was voor de commerciële doeleinden. Uh, Acosta houdt dan een soort kaart tegen de borst. Een soort uh, mistig, mysterieus, iets wat ook niet te uh, beredeneren is. Dan is er zo'n laatste kwalificatie ten noord, Toen heeft hij plotseling Mexico teruggetrokken... omdat dat de financiële huishouding niet op orde had. En Rara, wie kwam uit de hoge, doet, uit de hoge hoed... Nederland werd de vervanger van Mexico, ging naar Frankrijk in het kwalificatietoernooi en Nederland wordt uiteindelijk vijfde op de Olympische Spelen. Nou, Als die metafoor in 1999 en 2000 zou kunnen... zou dat misschien nog een houvast kunnen zijn voor onze vrouwen. Ja, zeg nog even hè, over die hele manier zeg maar, waarop men dan uh, landen selecteert... Uh, waarop men dan in principe liever vier Europese landen heeft dan vijf. Uh, waarom mogen die Spelen geen Europese aangelegenheid worden... als daar de sterkste landen zijn? Nou, omdat de Olympische Spelen is, uh, eigenlijk wordt gekarakteriseerd... als dat eigenlijk het kwa kwalificatietraject na de Olympische Spelen... vaak zwaarder is dan het toernooi zelf. Omdat je tijdens het toernooi van de Olympische Spelen... wilt laten zien dat de hele wereld meedoet aan de Olympische Spelen. Dus een contingent uit Europa voor volleybal. Bijvoorbeeld voor uh, badminton... zou er een heel Aziatisch continent kunnen komen. Dat wil een internationale bond niet. Die wil nou, een afspiegeling hebben, van, nee, ja. afspiegeling hebben van de wereld. Daardoor wordt het toernooi technisch gezien... Vaak wat zwakker dan een echt wereldkampioenschap. Alleen mentaal wordt het veel zwaarder omdat het maar één keer in de vier jaar plaatsvindt. En dus er is daar eeuwige roem te verdienen. Hoe belangrijk is de lobby in het internationale circuit? Ik uh, denk dat de lobby niet, niet echt veel uitmaakt. Wel uh, om die wildcard te krijgen dat je een goede positie hebt in de lobby. Dat je zegt van, men vindt jou sympathiek. Je doet iets voor een wereldbond. Je krijgt dus uiteindelijk ook eens een klein beetje terug en daarin excelleren we in Nederland denk ik niet... in het hebben van, heel, van een sterke push van internationale bestuurders... zodat we ook exact op de hoogte zijn van die hele kleine regels... waar Bert Goedkoop en het team nu eigenlijk een aantal vragen hebben. Is dat nou wel zo of is dat nou niet zo? Moet je dan bijvoorbeeld ook een bezoek brengen aan uh, ja, zo'n internationaal uh, hoofdkantoor van die Wereldvolleybalbond? Ik geloof dat ze in Lausanne zitten. Het uh, is gebeurd, hè? Challenger ja. is daar naartoe gegaan met Ingrid Visser, geloof ik. Dat is al een aantal jaren uh, geleden. Bij de vorige Olympische Spelen is dat uh, geweest. Om het pleidooi te doen voor het Nederlands team. Um, er is regelmatig bezoek naar en naar Luxemburg voor de Europese. En naar Lausanne voor de, voor de Wereldbond. Dat kun je eigenlijk niet vaak genoeg doen. Maar de kunst daarvan is uiteindelijk om in. Belangrijke commissies één of twee mensen te hebben, zodat de informatie automatisch naar je toe komt mm. wat er speelt, in plaats van dat je daar. een vertegenwoordiging dus in zo'n. Uh, in plaats van dat je op zoek moet om elke keer de informatie te halen. Want je kunt ook trucs uit de ogen goed gaan halen. Uh, je hebt ooit eens een keer, je bent zelfs ooit nog eens een keer met Manon Vlier geloof ik in de richting uh, ja, van een we, we hoofdkantoor zijn, gegaan. Ja, we zijn met wel meerdere spelers en zijn we zelf naar Lausanne geweest. We Dat hebben daar onder andere in 2006 onze herdeelname aan de World League... Be gewoon bewerkstelligd door uh, uh, aan te bieden om nieuwe systemen voor hun te ontwikkelen. Nieuw kwalificatie en een exit en een in, uh, entry systeem voor de World League... waardoor het een open systeem wordt. En daarmee win je goodwill en positioneer je Nederland weer op de plaats waar we het graag hebben. Maar dan kom je ook binnen bij die voorzitter, bij die meneer Acosta... dan is het ook een kwestie van mensen bespelen, denk ik. Het, ja, maar het is, het is mensen kennen, mensen uh, iets gunnen... En dan ook weten dat op het moment dat je iets gunt... dat je op termijn vroeger of later ook wel eens een keer weer wat terugkrijgt. Zeg Even de vraag, het Nederlands volleybal, hè, op dit moment. Waar staan we nu? Want we hebben ons dus nog niet geplaatst. Sterker nog, euh, dat had ook niet meteen gekund. Maar we hadden ons in ieder geval voor het OKT kunnen euh, plaatsen. Um, nou, De mannen slaan er niet goed voor. Daar hebben we nu niet over. Uh, die staan uh, echt laag op de wereldlange, 35. De dames staan 18e. Ook niet op de plaats waar ze thuis zouden moeten, uh, zouden moeten staan. Uh, het is wel alle hens aan dek voor deze groep en deze lichting. Om eigenlijk op een andere manier naar training te kijken. Naar de combinaties van die ze spelen. Naar de manier van denken. En misschien wel de samenstelling van het complete team. Ik denk dat ze die vier factoren intern maar eens goed met elkaar moeten bediscussiëren. Maar dat of, zijn nogal wat dingen die je dan noemt. Daar ja, moet er dus veel veranderen. Nou ja, want eigenlijk kom, je dan, kom ik dan altijd terug op zo'n slogan van, van, een, uh, van een huisvriend, uh, Albert Einstein, if you do what you did, you get what you got. En dat wat we gekregen hebben, is niet goed. Dus er moet iets anders gebeuren. Maar iets anders gebeuren. Maar dan moet je dus ook inderdaad gaan schuiven met spelers. Dan moet je ook Ik gaan zeggen van je... bepaalde spelers, dankjewel, uh, Jullie hebben. Ik denk dat je fundamenteel naar de groep moet kijken. Trainen wij goed op de manier zoals we getraind hebben en nu trainen. Denken wij op de juiste wijze? Dat heb jij zo net ook over gehad. Het mentale is onze denktrand goed. Hebben we de goede spelers en speelsters aan boord? En de, derde manier is, of de vierde manier is dan hebben, spelen we de goede combinaties. En de combinatie is dan de wijze waarop je het spel speelt. Nou, het zijn vier fundamentele vragen. En daar moeten ze maar een antwoord op geven. Nog even over de vrouwen gesproken. Uh, die hebben geen coach op dit moment. Ze hadden een interimcoach, Bert Goedkoop. De man die wezen uh, Avital Zelingen zelf op straat heeft gezet, min of meer. Nou, ik denk dat dat proces wel wat genuanceerder ja, ligt dan maar... in de uitvoering. Is dat uiteindelijk iemand verantwoordelijk? en iemand. Hij was voor een, een verantwoordelijk daarvoor ja. en ging toen zelf in die groep staan. Heeft duidelijk erbij gezet, alleen voor dit toernooi. En nu? Ja. Nou, hij moet op zoek gaan naar, uh, naar een nieuwe coach. En daarin zal hij zeker de spelers, speelsters, een stem geven. Maar dat is altijd een stem met een nuance. Want er bestaat geen speelster die een coach kiest die haarzelf niet zou opstellen. Dus die stem is altijd gekleurd. En dus is hij wel waardevol, maar niet doorslaggevend. En dan moet hij kijken naar de beschikbaarheid van de coaches. En de keuze eerst moeten maken, wordt het een Nederlander of wordt het een buitenlander. Vond jij trouwens verstandig dat hij zelf tussen deze groep ging staan, voor deze groep ging staan, bij dit toernooi? Ik denk dat dat best de beste en de enige oplossing was die op dit moment voorhand lag. En dat komt allemaal nog wel goed, want ik bedoel, het was wel ijzig natuurlijk. Hè? Um, ja, zo dicht ben ik er niet bij geweest om, om dat te doen. Ik denk dat uh, het afscheid nemen van Avital, dat daar natuurlijk een aantal, uh, dat is een aantal moeilijke momenten zitten erin. En omdat iedereen dan ogenblikkelijk naar zo'n toernooi uit elkaar vliegt en naar zijn eigen club gaat, waar ook ter wereld, is het ongelooflijk moeilijk om daar nog een centrale regie over te voeren. Omdat de emoties, zeker bij een vrouwenteam, dan erg hoog zijn en de communicatie marginaal, omdat je gewoon ja, toch tweedimensionaal, met fax, met e-mail, met Twitter... en met andere wijze met elkaar gecommuniceerd... maar niet met elkaar rond de tafel en met ogen. Was het wel een goed moment om zoiets te doen voor zo'n toernooi? Had je niet beter gewoon kunnen wachten en... Ja, dat, bedoel, dat kan ik niet wegen. Daarvoor ben ik, sta ik veel te ver uh, ervan af. Uh, ik neem aan dat ze daar een uitgebreid wegingsproces hebben gedaan... en op een gegeven moment onder de streep hebben gekeken... is het verstandig om het nu te doen, te wachten naar het volgende toernooi... Um, het harde feit is natuurlijk dat Nederland uh, afgezakt is naar de 18e plaats op de wereldranglijst. Dat we niet gebracht hebben wat we zouden willen brengen. Dat in het laatste toernooi natuurlijk de nederlagen tegen Italië en Rusland... die er geweest zijn, voor niemand een verrassing waren. Dat is, kunnen we bijna van tevoren kunnen we die wel uh, noteren. Um, ja, en dan komt er iets als samenwerking efficiëntie, effectiviteit van het leiderschap van, uh, van de coach... en de interpretatie van een volleyballbond. En die dan op een gegeven moment zegt van... waar gaan wij een keer de knip maken? Dat die pijnlijk is, is helder van tevoren... en is op elk moment vervelend. Um, dus wanneer neem je de pijn? Joop, wat ga je het komend weekend doen? Komend weekend? Uh, eigenlijk geen idee. ze ga... kijken misschien? Ik kan zijn dat ik schaatsen kan ja. kijken. Ik kan, er is ook nog een hele grote kans dat ik naar, bo naar mijn boot in hinderlopen ga... om daar een eindje te gaan varen op het IJsselmeer. Want is het al rond? Wat is rond? De ijsbaan? Nou, het, de ijsbaan is zeker rond. 400 ja. meter ook. Nee, maar ja. jouw besprekingen met, met de KNSB... Nee, die zijn niet rond, want dan hadden jullie het geweten. Ja, want even ja. voor de duidelijkheid voor de mensen die luisteren... als manager van de, van de ploegenachtervolging. De opvolger ja. van Theo de Rooy die daar twee maanden gezeten heeft... Ik heb met uh, Arie Koops een aantal uh, gesprekken gevoerd. Uh, het laatste gesprek hebben we afgelopen vrijdag gehad. Uh, dat gaat in een uh, heel rustige, harmonieuze sfeer. Uh, ik heb vandaag nog met een aantal coaches gesproken. Um, en Arie zoekt naar de mogelijkheden... omdat het volgens mijn inzichten toch wel een omvangrijke uh, inspanning is... die ik niet eventjes erbij doe. Hm. Het gaat om twee keer goud... Um, en als ik het doe wil ik dan ook zoveel tijd beschikbaar hebben uh, dat ik dat ook uh, waar kan maken en ik ben betrokken hier op het Mediapark bij een aantal activiteiten... en die ga ik niet die eerst zomaar aan de kant schuiven. Omdat het schaatsen is, dat wil ik in goed overleg met iedereen doen. Maar is de kans groot dat jij... want dit weekend is dan die eerste ploegenachtervolging... in Chelyabinsk op de World Cup. Nou, dat is heel ver van hinderlopen. Ja, ver, daar ga je niet naartoe. Uh, maar over een aantal weken, Heerenveen de World Cup, begin december? Dan is waarschijnlijk het IJsselmeer bevroren... en dan is er een kans dat ik op die af kijk. Maar niet meer dan dat. Goed, dank je wel voor je komst. Ah.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 No Quand il te ressemble un peu on vient lui chanter Quel peu tu, tu de viens de chanter la balade de... la balade des gens heureux tu viens de chanter la balade la Eigenlijk is het een nummer dat vooral bekend is geworden... door die man met die heeste stem, Gérard Le Normand. Maar in dit geval werd hij bijgestaan door Zas Labalade de Jean Zereux. In de kwalificatiereeks voor het EK van 2013... we hebben het dan weer over voetbal... leed Jong Oranje vanavond in Nijmegen een 2-1-nederlaag tegen Jong Schotland. Het was een bittere pil voor de bondscoach, voor Corpot. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, ik ben er nog van onder de indruk, eerlijk gezegd, van deze nederlaag. Maar als ik eerlijk ben, het is niet onverdiend... Ik vond dat Schotland zeker op basis van de tweede helft verdiend heeft gewonnen. Ze hebben betere kansen gehad. Uh, ze hadden de bereidheid om voor elkaar te knokken en te lopen. En uh, dat bij ons in de eerste helft, buiten de eerste 7-8 minuten, hebben we wel goed gespeeld vind ik. Dan waren we ook uh, dominant, hebben we goede kansen gecreëerd. Maar in de tweede helft dat leek helemaal nergens meer op. Hoe kan en, dat? Ja. Dat zijn mooie vragen, maar dat, uh, daar kan ik ook een antwoord op geven. Maar je bleek vanaf begin af aan achterin aan de zijkanten toch al behoorlijk kwetsbaar. Nou ja, Zij hebben natuurlijk een paar ontzettende goede spelers aan de zijkanten die heel snel zijn. Hè? Die, uh, die Forrest uh, die speelt natuurlijk niet voor niks in de A-selectie uh, bij Schotland. En die Linksbuitenwaald is ook een hele goede speler van, uh, van Glaxo Rangers die in de eerste staat. Ja, Daar hadden ze heel veel moeite mee. Maar heb je nog overwogen dat al heel snel te veranderen? Want er kwam al binnen 1 minuut 14 een goal uit. Ja, maar we hebben, dat is het probleem juist. We hebben geen, uh, geen mensen zomaar voor te oprapen. Je, je praat over mensen die heel snel zijn van de tegenpartij. Dat waren ze. En uh, ja, dat is, een, dat is een wapen. En wij hebben dat normaal gesproken ook met met onze buitenspelers en die gingen er ook een paar keer goed langs. Hij creëerde ook een paar kansen. Narsing, John. En, en alleen het, het viel niet, het viel niet goed. Het dubbeltje viel aan de verkeerde kant. Dan kom je nog gelukkig langs zij met een goal waarvan iedereen zegt: zat hij dat schot van mij er? Hij kan er in, in over zijn en kan er niet over. Zijn. Het is net hoe je het bekijkt. Ja. Dan verwacht je dat er een opleving komt. In de rust lijkt iedereen uh, gedacht te ja, hebben, we, het is we over. We gaan voetballen. We, blijven, we, we gaan door op de voeten zoals in de eerste helft uh, zijn rijden. We speelden goed, vond ik. Ik vond dat er goed. Uh, dus iedere keer het spel van plaatsen. Uh, diepte speelden, De zijkanten zochten uh, voor de goal. En dan kreeg je ook nog wel kansen. En uh, de tweede helft, uh, iedereen liep maar voor zichzelf te spelen. Was het reddeloos? Nou, reddeloos. Ik, ik, was wel, uh, ik voelde me hopeloos, laat ik het dan maar zo zeggen. Ik vond het heel vervelend, ja. Wat betekent dit nou voor jullie? Nou, dat het een, een hele grote teleurstelling is. En we moeten, ja, we moeten weer de scherven rapen, zeg ik maar. En we hebben de volgende wedstrijd in Schotland. Nou, dat is dan weer een interessante wedstrijd om, om, om daar avans te nemen. Maar het is nog lang geen gelopen koers? Oh, absoluut niet, nee. nee. Maar dat wist ik van tevoren, hoor. Want uh, we hebben drie wedstrijden gespeeld. Hadden we niet al die geweldig gespeeld. Uh, ik vond dit eerste al vond ik het beste gedeelte wat we tot nu toe hebben laten zien. Maar dan is de teleurstelling groot. Alleen, uh, het voordeel is in deze pool dat iedereen elkaar afslacht. Ben je een keer aanvoerder? Moet je met gebogen hoofd van het veld aflopen, Leroy Ver? Ja, het was een hele slechte wedstrijd. En, uh, schotten hebben gewoon verdiend gewonnen. We uh, waren veel te slap En uh, daar hebben we er goed van ge geprofiteerd. Hoe komt dat? Ja, we, we waren gewoon heel slordig En uh, ja, dat kan niet op dit niveau. Het werd heel erg chaotisch. Ja, dat Klotse klopt. knotsen, begonia ja, af en toe. Een bal stuint de alle kanten op. Ja, precies. En, uh, dat kan gewoon niet op dit niveau. En, we hebben gewoon uh, onder ons niveau gespeeld. Hoe zit, de, hoe zit de boel er nou bij in de kleedkamer? Ja, verloren natuurlijk. Dus, uh, ja, allemaal met het hoofdje naar beneden. Wanneer gaat het uh, bij jullie wel draaien? Want het loopt nog steeds niet, hè? Ook in de voorgaande wedstrijd niet. Die dan wel werden gewonnen overigens. Ja, dat klopt. Dus uh, ja, Dat hoop ik ook dat we elkaar wat beter gaan vinden. Want uh, ja, dit is niet goed. Heel pijnlijk. Ja. Sterk. Dank je wel. Nou, Dat was uh, Jong Oranje, uh, niet uh, gewonnen dus van Schotland verloren, zelfs met 2-1 in Nijmegen. Blijven bij het voetbal, want de Nederlandse voetballer Willy Overtoom die wil voor het nationale elftal van Cameroen gaan spelen. U moet even goed gaan luisteren, want dit is het volkslied dat hij binnenkort mee kan gaan zingen. Willi Overtoom, goedenavond. Goedenavond. Nou, gelukkig hebben we de instrumentale versie, hoor ik al. Dus uh, de tekst hoef je nog niet te kennen. Nee, gelukkig niet. Dus uh, dan moet ik nog even oefenen. Nee, wat voel je als je dit hoort? Doet het je al iets? Uh, ja, het doet uh, net zoals het gewoon het volkslied. Uh, kijk, ik voel voor beide landen heel veel. En uh, ja, Kees was met name gemaakt op uh, wat het best voor mijn carrière zou zijn. Ja, jij hebt het paspoort van Cameroen aangevraagd, en nog even voor de duidelijkheid. Uh, hebben ze daarvoor eerst contact met jou gezocht? Um, ja, dat hadden ze al eind vorig seizoen gedaan als ze me een van gebeld om uh, te zeggen dat ze me binnenkort wilden oproepen, En in ieder geval even met, uh, met ons wilden praten. En dat uh, is uh, sinds twee weken terug echt concreet geworden en de laatste tijd heel snel gegaan. Ja, dan ben je er ook nog geweest. Hè? In Cameroen. hoe was dat? Um, ja, was, uh, was goed om mee te maken, om te kijken hoe, hoe de zee was en hoe alles geregeld was. En uh, ja, het viel me alles mee. En uh, ja, alles was heel goed geregeld en uh, ze wilden me heel graag hebben. Dus uh, ja, anders het wel. Ja, want hoe is het om in het land van je moeder rond te lopen? Um, ja, ik was niet in de Cameroon zelf, Het uh, ah. toernooi was in Marokko. Juist, dus je bent nog niet in Cameroon geweest, uh, althans nog niet uh, als, als voetballer, zeg maar? Nee, nee, nog niet. Nee. Zeg, uh, je hebt gekozen, uh, want als je deze keuze maakt, dan is er één ding duidelijk. Dan kun je nooit voor het Nederlands elftal uitkomen. Daar heb je ja, natuurlijk wel rekening mee gehouden. Ja, dat klopt. Uh, sowieso omdat ik al voor vertegenwoordigde jeugd elftal heb uh heb gekozen, heb, heb gespeeld en uh, kan ik sowieso als ik uh, van land verander kan ik niet meer terug. Dus ook al is het een wedstrijd dan uh, is alles binnen. Dus uh, ik heb echt een uh, hele keuze gemaakt. Ja. Uh. Ja, waar was die keuze met name op gebaseerd? Heb je gewoon een optelsom gemaakt van nou in Nederland? Daar heb ik zoveel mensen die op mijn positie spelen. De kans is niet zo groot dat ik in het Nederland zelf het al terugkom. Um... Ik heb het idee dat als ik een stap naar een andere club maak, dat ik nog steeds voor het Nederlands altijd zou kunnen uitkomen. Omdat mensen in Nederland vinden is dat je bij een andere club moet presteren En dan uh, bij Herikas moet ze Herikers een hele kleine club vinden. En, uh, dat begrijp ik ook enigszins wel. Maar uh, ondanks dat denk ik dat ook als ik bij een andere club zou spelen, dat ik, uh, dat, of in ieder geval bij een grotere club zou spelen, dat, uh, dat ik het wel hard zou kunnen. Maar... Uh, ja, uh, Cameroen uh, ja, toont gewoon heel veel interesse en heel veel vertrouwen, maar en, uh, ja, ik, uh, ik kan nog wel heel veel spelen en uh, dat is heel belangrijk voor mij. Ja, hoe is het met de bondscoach trouwens? Dat is een Fransman, hè? Dennis Lavagne, de nieuwe bondscoach van Cameroen. Heeft hij jou al zien spelen? Uh, volgens mij nog niet, maar hij komt in ieder geval in in SM. Als we tegen Aro spelen, komt hij kijken. Ja, dus dat wordt een spannende wedstrijd voor jou. Nou, of of okay. weet je het eigenlijk al uh, dat, het, dat het gaat lukken? Uh, nee, dat, dat weet je nooit. Maar uh, het ligt allemaal aan mezelf, maar als ik heel spannend worden, die wedstrijd niet. Ik zou het niet anders benaderen ofzo, of zo. Uh, of een andere wedstrijder. Wat komt er op je shirt te staan als je wel gekozen wordt voor die nationale ploeg? Uh, overtoom of uh, iets anders? Um, uh, waarschijnlijk overtoom of gewoon uh, Willy. Willy. Yes, uh, we we, we moeten nog even kijken. Ik krijg als het goed is. Uh, uh, ga ik wel met nummer 10 spelen en uh, een van die twee namen erop. Ja. Heb je al enig zicht erop wanneer een mogelijk debuut zou kunnen zijn? Uh, als mijn paspoort en zorg geregeld is, dan zou ik in februari uh, voor ze kunnen uh, spelen. Kijk eens aan. Uh, ze spelen geen Afrika-cup, want uh, daarvoor zijn ze uitgeschakeld. Heb je wel overleg gehad van tevoren met, uh, met je club, met Heracles, over die beslissing? Want ik kan me voorstellen, als je wel een keer met uh, zo'n toernooi gaat spelen, ja, dat je dan in de winterperiode weg bent. Um, ja dat klopt maar daar heb ik uh, verder geen overleg uh, over gehad en uh, ik snap dat uh, het heel wat vervelend zou kunnen zijn maar dat is alleen met de Afrika Cup dat je dan uh, in januari een man zegt. bent en uh, verder, verder heb je gewoon uh, de normale speelkleding als van de FIFA ja maar goed dit jaar heb je er in ieder geval geen last van omdat ze zich niet geplaatst hebben uh, nog even het gevoel hè uh, het zou zomaar kunnen dat je straks ineens tussen mannen staat als Samuel Eto'o en Jong Eno ja klopt het, uh, ja, het is een goed gevoel. Er zitten gewoon heel veel goede spelers in, in, in, in het team. En heel veel jongens spelers ook. Dus ja, die alleen maar veel kunnen groeien nog. En ik denk dat, dat we al wat kunnen bereiken met z'n allen. Nou, het zou een prachtig avontuur kunnen gaan worden voor je. Willie Overtoon, dank je wel. avond. On My back And I feel like a freight train derailed from its track I've trouble catching sleep And when I do I dream about songs With the color blue Cause lovers make me hazy It has a lot to do with you Sophisticated lady can talk. Stay cool I just drip And now I'm falling Face down Flat on the ground Dat was Ed met Face Down. Amsterdam heeft zijn Bre Ben Bril gala en Rotterdam heeft de Bep van Klaveren Memorial. Waar het in de hoofdstad profboxers zijn, komen in de Maastad alleen nog maar amateurs in actie. Het gaat om een interland, dit keer tegen China. Het evenement is alleen op uitnodiging te bezoeken. Kaartjes kun je niet kopen. Een van de genodigden vanavond was Floris van Horen. Hij maakte de volgende reportage. Het topsportcentrum in Rotterdam werd vanavond gevuld met mensen die waren uitgenodigd.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 Niemand in Turkije rekent er nog op dat het nationale elftal en de bondscoach Guus Hiddink zich morgenavond alsnog voor het EK van volgend jaar gaat plaatsen. De Turken verloren afgelopen vrijdag op eigen veld met 3-0 van Kroatië en moeten morgen de uitwedstrijd dus met minimaal drie verschil winnen om zich te kunnen plaatsen. Maak daar maar vier goals van. Aan de telefoon de correspondent Bram van Meulen. Bram, goedenavond. Goedenavond Rio. Zeg, hoe hebben de kranten op die wedstrijd van vrijdag gereageerd? Oh, ze waren niet Ze waren niet Hier, uh, uh, lafaard uh, staat er op de voorpagina van Milliet. Dat uh, zijn woorden die zijn opgetekend uit uh, de mond van Arda Touran, uh, de sterfspeler. Die ooit voor Galatasaray speelde, nu bij Atletico Madrid. En die zei, dit had, was nooit gebeurd als Hiddink niet voor deze spelers had gekozen. Dus die geeft, letterlijk, uh, legt letterlijk schuld bij uh, ja, de methode en de keuzes. Van, ...van Hiddink, dan uh, hier heb ik een krant, HbA Turk, 5 miljoen euro gekregen en daar gaat hij weer. En uh, er wordt in die krant, Gio, uh, heel veel gesproken over het geld wat uh, Guus Hiddink... Uh, ...Turkije, maar vooral de voetbalbond hier gekost heeft. Er was één uh, uh, krant die had uitgerekend dat een derde van het budget van de voetbalbond van dit jaar... ...aan Hiddink is besteed en zijn manager. Eh, dan gaat het dus onder meer over die 4,5 miljoen euro jaarsalaris die hij heeft gekregen. Maar ook over de kantoorkosten van Amsterdam, eh, waar die een kantoor heeft van 7000 euro per maand. Tot aan de hotelovernachtingen waar volgens de krant per nacht 3.500 euro voor betaald is. Dus dat wordt hem allemaal onder de neus gevreken. Zeg, en tot vrijdagavond viel dat allemaal nog best wel mee, hè? Ja, dat, dat, dat vind ik wel in elk geval. Uh, volgens mij waren ze in Nederland veel kritischer over de prestaties van Hiddink uh, dan hier in Turkije... Kijk, het was, het was allemaal, het was, het was geen geweldig voetbal wat, uh, wat Turkije heeft laten zien onder Hidding. Maar het was nou ook weer niet om over te huilen. Ze, ze kwamen uiteindelijk toch op de tweede plaats terecht in groep A onder Duitsland. Dat is niet zo'n slechte prestatie. Dat was wel de wanprestatie. Deze Kazachstan, daar hoor je toch niet tegen te verliezen. Maar over, over de hele linie ging het wel, alleen het spetterde niet. Maar ja, die wedstrijd van afgelopen vrijdag... dat was zo slecht. Uh, Turken hebben het de hele weekend over gehad. Vandaag ook weer zijn ze... we hebben niet één keer op doel geschoten. Uh, we hebben niks gescoord. En dat... Uh, een van de, van de columnisten die ik sprak hier met, met Dimikol, die zei dat is eigenlijk niet de schuld van Hiddink. De enige schuld uh, die Hiddink heeft, de enige fout die hij heeft gemaakt, is misschien om voor Turkije te kiezen. Dat had hij beter niet kunnen doen. Zeg, het doet verschrikkelijk pijn voor de Turken. Uh, bedoel, als wij uitgeschakeld worden, doet het hier ook pijn. Maar de reacties zijn hier altijd een stuk minder heftig. Hoe komt het toch ja. dat er in Turkije zo heftig wordt gereageerd? Omdat er heel veel hoop gevestigd was op dat nationale team, uh, meer dan normaal, want uh, het Turkse voetbal wordt natuurlijk geplaagd door dat vreselijke omkoopschandaal. Uh, je weet al, Venerbatje als uh, hoofdverdachte nummer één, de landskampioen van vorig jaar, wordt met name verdacht van het omkopen van spelers om landskampioen te kunnen worden. Uh, daar hangt zo'n smet nu aan, het Turkse voetbal dat dat moest worden goedgemaakt door Guus Hiddink. En dat voelde hij ook heel erg. Hij heeft ook in de kleedkamer en tijdens de training... de spelers op die manier steeds toegesproken van... jongens, eh, ik weet dat het slecht gaat met jullie clubs. Ik weet dat dat omkopschandaal jullie allemaal plaagt. Eh, de jongens hebben soms wekenlang niet kunnen spelen, ook niet kunnen trainen in, voor hun clubs, maar doe het dan nu voor het land, doe het voor je eer doe het voor, doe het voor mij of doe het voor jezelf, en dat dat niet gelukt is, dat is het grote verdriet van Turkije Zeg Bram, nog even, heel kort uh, het kan nog, hè, theoretisch Het kan nog, het kan nog, maar ja, 4-0 in heb. ik weet niet Gio volgens mij gaat dat niet lukken, en, en dat hij denk ik zelf... zelf ook niet Hij zit en... wel op de bank, hè? Hij is erbij, hij is erbij. Oké, okay, Bram van Meulen was dat vanuit uh, Istanbul, vanuit uh, Turkije. Dan nog even een basketbalberichtje. Het begin van de competitie in de NBA. De Amerikaanse Basketball League is nog lang niet in zicht. De Spelersvakbond is daar namelijk niet akkoord gegaan... met het laatste voorstel van de clubs over een CAO. Van zijn geschildpunt blijft de verdeling... van de ruim 4 miljard euro aan inkomsten. Wat nu volgt is onduidelijk... maar het is zeker dat er voorlopig niet gespeeld wordt. Wij zijn wel aan het einde van deze uitzending. Zometeen kunt u luisteren naar Met het Oog op Morgen... gepresenteerd door... Eva Jinek. Ik wens u nog een prettige avond. You've got mail. Ah, beveiligd. Nou, wie ben je? Heb jij tijd? Ah, was getekend. Waar is natuurlijk heb ik tijd voor je, Lisbeth? Millennium. Mannen die vrouwen haten. Zometeen.